12 uur. NPO Radio 1 met Patrick Lodiers. Bijzonder goedemiddag. Als je kind hulp nodig heeft, heb je een probleem. En hoe groot dat probleem is, leggen ouders uit en de hulpverleners ook uit aan de Kamerleden in Den Haag. Maar ze doen dat ook bij ons in de NieuwswV. En terreurverdachte Aplos Slam is in Brussel veroordeeld. Dat nu eerst in het uitgebreide internationaal met Jeroen Tjepkema.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 van ons gehoord van zijn advocaat in zijn gevangenis in Frankrijk... waar hij nog altijd zit. Want daar zit hij vast in afwachting van de rechtszaak... over de aanslagen in Parijs in 2015. Abdeslam is in die zaak de hoofdverdachte. De regeringspartijen zijn bijeen om te praten over de ophef... die is ontstaan over het afschaffen van de dividendbelasting... en de niet-openbare memos daarover. Vorige week zei premier Rutte dat hij niet wist... of er stukken waren tijdens de formatie vorig jaar... Ministers Koolmees van D66 en Schouten van de ChristenUnie... zeiden dat ze wel stukken hierover hebben gezien. Verslaggever Hans Anniga aan Den Haag. Hans, waarom is er zoveel onduidelijkheid over een belangrijk besluit... dat 1,4 miljard euro kost? Ja, je zou denken, zo'n uh, financieel verstrijken, verrijkend besluit... Uh, daar gaan we wat stukken over tafel. Dat je weet wat de effecten zijn, de gevolgen... of het ook echt wat gaat opleveren. Maar inderdaad, premier Rutte zei vorige week... dat hij geen herinnering had aan die stukken. En als dan later in de week uh, andere ministers zeggen... dat zij wel stukken hebben gezien, memo's of ambtelijke notities... dan is natuurlijk de vraag... Uh, wat is er gebeurd? Waarom wordt er zo schimmig over gedaan? En waarom worden de stukken, als ze worden opgevraagd via de wet openbaarheid op bestuur, waarom worden ze dan niet gewoon vrijgegeven? En dat is de situatie waarin de coalitiepartijen nu bijeen zijn van hoe gaan we om met deze situatie? Wat gaan we doen? Wat is ons verhaal? Ja, want er zijn dus twee verschillende verhalen eigenlijk. Ja, dat bleek vanochtend bij het begin van de bijeenkomst. Want toen bleek dat er een duidelijk verschil wordt gemaakt... wat de status is van bepaalde stukken en wat je kan opvragen. Daar zijn afspraken over gemaakt, ook met de Tweede Kamer. En daarvan wordt nu gezegd, onder die afspraken staan ook de handtekeningen van de Kamerleden. Kortom, de stukken die gegaan zijn over het afschaffen van die dividendbelasting, 1,4 miljard nogmaals, die vallen onder de stukken die niet openbaar gemaakt hoeven te worden, zegt nu Klaas Dijkhoff van de VVD. Als je afspraken maakt, dat betekent dat dingen binnen die afspraken naar de Kamer moeten en dingen naar buiten niet. Uh, dan kun je achteraf zeggen dat die afspraken niet fijn zijn, maar dat moeten we dan bij een evaluatie betrekken. Snapt u dat heel veel mensen zeggen, ik vertrouw die lijn niet daar in Den Haag, want ik vind het allemaal heel schimmig klinken. Nou, ik, als u die vraag stelt, dan zal het in ieder geval niet aan bijdragen dat die vraag min, dat, dat minder gevoel is. Ik vind het wel een heel rommelig beeld. En ik snap dat uh, de verklaring, ook die, ik, die, die je raar geeft, die is ingewikkeld en lang. En een simpelere verklaring is vaak aantrekkelijker. Uh, uh, maar misschien betekent, wel waar. Maar het feit dat het iets rommelig is, betekent niet meteen dat het ook fout zit. Nou, de overleg uh, tussen de coalitiepartijen is nog niet uh, afgelopen. En later van de, uh, deze week komt er waarschijnlijk een uh, debat over deze zaak. En dan zal duidelijk moeten worden, wat is er afgesproken en op basis van welke stukken? En krijgt die Kamer die uiteindelijk ook te zien? Dankjewel, Hans-André Ga. Klokkenladers moeten beter worden beschermd, vindt de Europese Commissie. Die presenteert vandaag nieuwe regels waardoor het makkelijker wordt voor werknemers om met informatie naar buiten te komen. Klokkenladers krijgen bijvoorbeeld recht op juridische en financiële steun, zegt Eurocommissaris Timmermans. De ervaring leert, kijk maar eens terug in de geschiedenis, dat mensen daarvoor bepaald niet bedankt worden. En vaak gestraft worden, ontslagen worden of uh, uh, salaris moeten inleveren of disciplinaire procedures aan hun broek krijgen in een bedrijf. Die mensen moeten worden beschermd. De wetgever moet erachter staan. Wij moeten ervoor zorgen dat iemand die dat doet... naar eer en geweten daarvoor bedankt wordt en niet gestraft wordt. Ook wordt het voor werkgevers lastig om klokkenluiders een lagere functie te geven. De maatregelen moeten in alle 28 EU-landen gaan gelden. In Den Haag dient vandaag het hoge beroep... van de voormalige Bosnisch-Servische president Radovan Karacic...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 Het is breaking news in Groot-Brittannië. Kate Middleton, de vrouw van prins William... is vanochtend overgebracht naar het St. Mary's ziekenhuis in Londen. De hertogin van Cambridge verwacht haar derde kind. Het NOS-journaal. Op het Griekse eiland Lesbos zijn vluchtelingen geëvacueerd... na aanvallen van anti-immigratiebetogers. De vluchtelingen waren al sinds woensdag aan het protesteren... op een centraal plein in de hoofdstad Mytilini. Ze wilden zo aandacht vragen voor een uitzichtloze situatie... en aandringen op een doortocht naar het Griekse vasteland. Zo'n 200 anti-immigratiebetogers bekogelden de vluchtelingen... gisteren met stenen, flessen en een brandend voorwerp. Consumident Connie Keese. Vervolgens uh, kwamen er meer uh, mensen uh, van extreme rechtse signatuur erbij. Maar aan de andere kant ook inwoners die de vluchtelingen wilden helpen. En linkse activisten. Dus het, de hele nacht was het eigenlijk onrustig. Voornamelijk tussen de politie en die demonstranten. De, vlucht, de, de tientallen vluchtelingen zijn nu teruggebracht naar vluchtelingenkamp Moria. Dat kamp zit overvol. Het punt is ook natuurlijk dat de omstandigheden in de kampen... en met name in Moria op Lesbos uh, heel slecht is. Het raakt weer overbevolkt, omdat de vluchtelingenstroom... de week fors is toegenomen. Meer dan 6500 mensen zitten er nu in Moria... terwijl er maar een capaciteit is voor 3000. Dus de omstandigheden worden uh, slechter en slechter. Een jongen van 12 uit Australië heeft een vakantie naar Bali geboekt zonder dat zijn ouders het wisten. Op het Indonesische eiland overnacht hij in een hotel totdat zijn bezorgde moeder hem kwam halen. De jongen besloot zelf op reis te gaan na een ruzie met zijn moeder. Hij zocht stiekem een luchtvaartmaatschappij op waarmee 12-jarigen zonder begeleiding mogen vliegen. Zijn moeder ontdekte dat haar zoon weg was toen de school belde dat de jongen niet naar de les was gekomen. Zelfs zei hij dat het een geweldig avontuur was geweest. Het weer, geregeld zon en op de meeste plaatsen droog. Het is 12 tot 18 graden. Morgen vooral in het noorden af en toe regen en 12 tot 15 graden. In het zuiden kan het lokaal 18 graden worden. Ga je mee naar het stadion, naar de club van rood en wit? Zoek een plaatje in de zon waar je zo gezellig zit. Feyenoord won gisteren de KNVB-beker en druk te maken Ronald Gippard... nam een bijzondere gast mee naar de Kuip. Wie? Dat hoor je even na half 1 in de nieuwsbv.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 Weten hoe? Ga naar vvaa.nl en ontregel mee. Vvaa, de stem en steun van zorgverleners. NPO Radio 1. BNN Clara. De Nieuwsbv. Bijzonder goedemiddag. Oud-politiecommissaris Joop van Riezen, die is nog lang niet uitgewerkt. Er is een nieuw boek, hij gaat het theater in en hij heeft een gepeperde mening over de misdaad van nu. Je hoort hem na half in. Nu eerst help, mijn kind heeft hulp nodig. <middels> De De jeugdhulp valt sinds 2015 onder de verantwoordelijkheid van 380 gemeenten. Met grote gevolgen. Lange wachtlijsten, meer kinderen in de gesloten jeugdzorg... en specialisten die stoppen met behandelen van kinderen uit geldgebrek. Hulpverleners en ouders zijn vandaag in de Tweede Kamer... om de ernst van de situatie eens goed uit te leggen. En Ik praat erover met Marleen van der Vorst. Zij heeft drie kinderen die speciale hulp nodig hebben. Goedemiddag. Goedemiddag. En met jeugdpsychiater Menno Oosterhof. Goedendag, u bent in Den Haag. Ja, klopt. Wat heeft u Goeiedag. tot nu toe gehoord? Nou, inderdaad, uh, uh, verhalen die beeld bevestigen dat de transformatie... Hè, wat de bedoeling was van de overheveling naar de gemeente... dat het allemaal een stuk beter zou worden... dat daar nog niks van terechtgekomen is. En sterker nog, dat er ook een hele hoop dingen achteruit gaan. Ja, want u maakt zich grote zorgen over de kwaliteit van zorg die kinderen nu krijgen. Maar wat is er dan precies mis? Nou... In elk geval voor de specialistische zorg, hè, dus uh, bijvoorbeeld de jeugd hebben wij altijd gezegd: van dat kun je niet laten regelen door 380 gemeentes. Daarvoor zijn de, is, is die schaal te klein. Dat geeft een enorme versnippering, een enorme bureaucratie. Gemeentes die toch, uh, zich toch met behandeling gaan bemoeien. Uh, privacy die onder druk staat, ouders die onder druk worden gezet. Uh, nou, en de, de toegang en de kwaliteit van de specialistische zorg staat zwaar onder druk. En dat blijkt ook allemaal uitgekomen te zijn. Ja, want u maakt zich, wat u zegt, zorg over die jeugd GGZ. Over wat voor kinderen hebben we het dan? Ja, kinderen met een met psychiatrische aandoening. Kijk, dat is in die hele wet is steeds gedaan alsof alle problematiek wel op te lossen is met wat, uh, wat meer ondersteuning van het gezin en dat soort dingen. Maar daarmee kun je, ja. je psychiatrische aandoeningen niet oplossen. We hebben het dan over kinderen met autistische problematiek... kinderen met anorexia, kinderen met dwangstoornissen... met syndroom van Sjordatouret, de met depressies. De meeste psychiatrische aandoeningen beginnen gewoon ook voor het twintigste jaar. En daar is destijds in die wet veel te licht over gedacht... En dat, dat vreet zich nu. Dat je dat, hè, we doen, ik heb ook altijd gezegd, de kindergeneeskunde... die zou je eens moeten laten uh, organiseren door 380 gemeentes. Dan stond iedereen op zijn achterste benen. En dat doen ze nu wel met de, zorg, de gezondheidszorg voor kinderen... met psychiatrische problematiek. Ja, en u zegt het is gewoon veel te versnipperd. Maar uh, kan u mij even het voorbeeld schetsen? Uh, stel voor je hebt een kind met een hulpvraag. Wat gebeurt er dan? Hoe gaat het in zijn werk? Nou, wat ik zou doen is naar de huisarts gaan... want die kan nog zorgen voor een rechtstreekse verwijzing... naar een specialistische GGZ. Maar heel veel mensen gaan ook naar een jeugdteam of een wijkteam. En dan moet je maar afwachten... er zijn zeker ook goede wijkteams, maar dat is niet gegarandeerd. En dan moet je maar afwachten wat voor deskundigheid iemand heeft... Of, het wordt, of de problematiek wordt herkend... of de juiste hulp wordt ingezet, of dat het allemaal eindeloos duurt. En sowieso zijn de wachtlijsten ook als een huisarts verwijst. Wachtlijsten zijn erg lang geworden... Het is moeilijk om inderdaad de hulp te krijgen die je zoekt. Maar vaak kom je dus in contact met een wijkteam... en dan is het maar afwachten of het wijkteam de, de juiste diagnose stelt... of kijkt welke hulpvraag er precies nodig is. Ja, dat is inderdaad waar. Ja, Marleen van der Vorst, u heeft drie kinderen... die speciale hulp nodig hebben, alle drie. Wat hebben ze precies? Uh, ik heb drie kinderen van 18, 16 en 13. En alle drie hebben ze een taalontwikkelingsstoornis met autisme en ADHD. Ja. En de oudste en de jongste hebben daar ook nog Tourette bij. Dat is complex. Dat is heel complex. En uh, wat merk je in het dagelijks leven van die beperkingen van uw kinderen? Uh, dat gaat eigenlijk de, de hele dag door. Ik kan misschien wel gewoon een, een praktisch voorbeeld Graag. geven. Uh, de afwasmachine ging een paar weken geleden kapot. En toen moest ik mijn zoon van 18 uh, gaan leren hoe dat hij moest gaan afwassen. Um, dat houdt in dat ik hem moet vertellen waarmee hij dat moet doen. Hè. Dus met, met een borstel. Hoe moet je die vasthouden? Hoe hou je een glas vast? Hoe... Maak je welke beweging maak je met die borstel en dan komt er ook nog natuurlijk het stukje even checken of dat, dat glas dan wel schoon is. Maar definieer maar eens schoon. Maar waarom kunnen ze dat niet? Wat gaat er mis in hun hoofd? Uh, de, hetgeen wat misgaat is de transfer zeg maar van het uh, uh, iets zien en dan da daarop kunnen reageren en daarop een motorische handeling kunnen verrichten. Uh, dat is een van de dingen die misgaat. Een doorsnee kind kijkt naar zijn ouder als hij aan het uh, afwassen is. En kan dat bijna meteen reproduceren. Dus die kan de dag daarna zelf daar gaan staan. En dan misschien dat hij dan een keer het verkeerde uh, wasmiddel erin stopt. Omdat hij niet precies weet welke fles dat is. Maar moet als maken. ze al moeite hebben met, met, met afwassen. dan kunnen ze eigenlijk weinig in de praktijk. Hebben ze altijd zorg nodig? Ja, hij zal altijd zorg nodig hebben. Ja, ja. en uh, u, u zorgde uh, fulltime voor uw kinderen uh, en werd daarvoor gecompenseerd. Dat noemt men dan bovengebruikelijke zorg. Maar wat is dan veranderd sinds 2015, sinds dat die gemeentes verantwoordelijk zijn voor de zorg voor jongeren? Uh, hetgeen wat veranderd is, is dat bovengebruikelijke zorg, die term, die is uit de jeugd werd gehaald. Yeah. Uh, en daardoor kunnen gemeentes... Uh, want er staat ook in dat uh, de, de zorg die je verleent... pas als ouders het zelf niet meer kunnen... dan pas hoeft in feite een gemeente in te stappen. Ja, en u zorgde dus zelf voor uw kinderen... en werd daar dus eigenlijk voor gecompenseerd, uh, financieel? We hadden, ja. ja, Wij hadden daar... Uh, nou ja, dat is niet helemaal uh, gecompenseerd. En, uh, de zorg die je krijgt, dat zijn zorguren. En daar kun je van kiezen of dat je dat zorg in Natura of PGB wil. Maar die zorguren moeten wel geïndiceerd worden... Want ook al als ik ze niet uit kan voeren, moet iemand anders ze uit kunnen voeren. Um, ja, en ik ben uiteindelijk ja, ik ben opgeleid uiteindelijk door, door Kent Thales om die, uh, die begeleiding te doen. Maar die uren die u dus uh, uh, die u nu eigenlijk nog altijd maakt, werden vroeger wel meegeteld en het nieuwe systeem dus niet. Uh, nee, en sterker nog, de PGB'er die wij al twaalf jaar hebben, die hebben wij ook zelf opgeleid. Uh, die mag nu alleen nog maar oppassen. Die mag geen begeleiding meer geven. Ja, en, en dan denk ik bij mezelf... Wat, wat is er gebeurd bij u, bij uw thuissituatie? Waarom heeft u uw probleem niet goed kunnen uitleggen... aan bijvoorbeeld een wijkteam? Um, ik denk dat ik het best goed heb kunnen uitleggen. Ik heb ook van alle behandelaren die betrokken zijn bij ons gezin... Heb ik de, uh, nou ja, die hebben beschreven wat zij zagen... en dat alles zoals het ging, dat dat goed ging... en dat dat voortgezet moest worden. En de gemeente heeft gewoon gezegd nee. Waarom zegt de gemeente nee? Ja, dat vind ik een hele goeie. Ja, dat is, omdat uh... het, om, om het zo goedkoop mogelijk. Omdat het hun geld kost. Omdat zij ook een hele hoop geld moeten bezuinigen omdat ze veel minder geld hebben gekregen. Hem, werd gezegd. Deze wet is zo ontzettend efficiënt. Daardoor kan het met veel minder geld toe. En dat is dus niet waar. Maar daarom, daarom is een gemeente daar heel keen op. Om te kijken: van kan het niet goedkoper. Maar is, is het puur, meneer Oosterhoff, een, een geldkwestie? Of is het gewoon ook dat de wijkteams niet goed inschatten. van ja, wat voor uh, hulp er, uh, echt nodig is? Nou, dat speelt mee. Maar ook die financiële kant speelt mee. En bovendien, er is ongelooflijk veel geld extra nodig. voor de enorme bureaucratie die. die die de hele, deze hele versnippering over 380 gemeentes met zich meebrengt. Dus, um, dus in, in wezen gaat daar ook nog heel veel geld naartoe. Ja, want kan u die bureaucratie uitleggen? Nou, als je als, als zorgaanbieder. dan heb je te maken met 380 gemeentes. waar je contracten mee moet sluiten. Die, die, en, en, en die moeten zorg inkopen. dan moet je elk jaar weer opnieuw. en dan moet je eindeloze hoeveelheden formulieren invullen. En je moet je dus, als je, een, uh, als je een grote instelling bent... heb je soms met, met heel veel gemeentes te maken. Met allemaal eigen regels. En dan moet je dus alle medewerkers moeten precies weten... hoe ze dat moeten registreren en op tijd aanvragen en dat soort dingen. Dat is, de, de bureaucratie is echt... Het stond vanochtend nog op de voorpagina van de Volkskrant. Het is in de zorg sowieso erg. Maar in de jeugdzorg, in de jeugd GGZ, slaat het echt alles. Uh, want Mar Marleen van der Vorster, ja, u heeft het ook meegemaakt. Ik heb gelezen dat uw psychiater zelfs gestopt is uh, met het aanbieden van zorg. Omdat hij uh, ook niet meer door het boom het bos zag. Klopt dat? Ja, die is per uh, 1 januari gestopt met kinderen behandelen. Waarom? Ja. Uh, zoals hij het zei, ik ben 20% bezig met behandelen. Ik ben... 20% bezig met administratie. En 60% van de tijd ben ik bezig met het nabellen na e-mailen naar gemeente om ervoor te zorgen dat de factuur betaald wordt. En dus dat duurt gemiddeld 19 maanden bij hem. 19 maanden. 19 maanden? Dus hij is gestopt, omdat hij eigenlijk gewoon zat te wachten op geld. Ja. Ja, Menno Oosthof, ja, u bent een psychiater. Is het vaak zo dat jeugdhulpverleners... gewoon tegen deze problemen aanlopen en eigenlijk wel willen... Uh, maar het gewoon niet meer kunnen omdat de gemeente zo tegenwerkt? Ja, er zijn heel veel... Nou, tegenwerken wil ik het niet noemen. Dit, dit ligt niet altijd aan de tegenwerking. Het ligt ook aan de complexiteit van het stelsel. Maar er zijn inderdaad van de vrij gevestigde kinderpsychiaters... zijn er al, toen deze wet er kwam, is 30 gestopt. En daar, en daar is nu nog weer eens 10 of 15 procent bij. Het is... Het is als particuliere aanbieders haast niet meer te doen om dat te doen. Dus alleen grote instellingen die mensen kunnen inhuren... om al deze administratieve onzin te, te, te regelen, die kunnen dat nog behoorwerken. Ja. Nu wilden ze deze zorg, euh, ook GGZ zorg bij Jongeren, euh, minder centraal regelen. Daarom is het ook naar de gemeente gegaan. Je zou zeggen, er moeten er ook voordelen aan zitten... dat het dichterbij geregeld is, meneer Oosthoff. Klopt dat? Nou, dat was altijd het idee, ja. En, en, en, dat, hè, er werd gezegd, dat gaan we allemaal veel mooier doen. Eén plan, één gezin en dat soort dingen. Maar ook in de evaluatie van de jeugdwet staat dat er eigenlijk... van de transformatie, dus van een... Overgaan naar een ideale vorm. Dat daar eigenlijk niks van terecht gekomen is tot nu toe. En dan wordt er gezegd, nou, dat gaat allemaal nog komen. Nou, ik moet het nog zien. Ja. Maar wat, wat zou dan volgens u een oplossing zijn, meneer Oosthof? Ja, kijk, ik vind eigenlijk dat zorg voor kinderen met een psychiatrische aandoening niet thuis hoort, niet ingericht moet worden als een gemeentelijke voorziening. Dus ik vind eigenlijk dat het gewoon weer terug moet naar de zorg. Maar goed, ik ben realist genoeg om te weten dat daar nu geen draagvlak voor is. Maar ik hoop wel dat het ooit nog eens een keer komt. En tot die tijd. Is het denk ik aanmodderen en weet ik ook niet helemaal precies welke mogelijkheden er hè, want Het is nou allemaal gedecentraliseerd. Wat voor mogelijkheden heeft een, een, een regering nog om 380 kikkers en gemeentes in een kruiwagen. Om die nog op één lijn te krijgen. Ik weet dat niet. Maar ik denk dat in elk geval gekeken moet worden naar vermindering van de bureaucratie. Meer centrale aansturing, betere deskundigheid eh, in de wijkteams. Eh, het stand houden van de rechtstreekse verwijzing van de huisarts. Dat is toch al een lijstje. Ja. Ja, en ik nou heb ja. ook nog wel een lijstje. Ja, ja mevrouw Van der wat, wat, ja, was was Voorst, wat voor oplossingen ziet u dan? Wat moet er gebeuren zo snel mogelijk? Uh, nou, uh, een van de dingen die zo snel mogelijk moet gebeuren... is dat ouders beter weten waar ze moeten zijn... en welke rechten en welke plichten ze hebben. En dan is een netwerk ouderinitiatieven bezig bijvoorbeeld met cursussen... Uh, te schrijven voor ouders door ouders. Uh, en die trainingen die, uh, die zorgen ervoor dat ouders beter leren... hoe dat ze met bepaalde problematiek om moeten gaan. En de problematiek is in dit geval gewoon echt... hoe ga je met de gemeente, waar moet je zijn... Uh, welke wet- en regelgeving uh, hangt daarbij. Uh, nou ja, een aantal van die cursussen zijn stom uit je oren, uh, samen sterk. Maar, maar u nou, heeft... Het is toch te gek voor woorden dat je een cursus moet volgen... Ja, <laughs> om de hulp te krijgen voor <laughs> maar, je kind. Ja. Dat klopt. Mevrouw Van der Vorst, u, u heeft echt uh, drie kinderen... die specifieke hulp nodig hebben. Uh, vindt u dan helemaal geen gehoor bij de gemeente? Zien die het probleem niet? Ik hoor van iedereen hoe vreselijk dat ze vinden, het vinden, maar niemand doet wat. En ik denk dat dat ook wel een. Niemand voelt zich er echt verantwoordelijk voor. En dat is ook, denk ik, wel een groot probleem. Want het is gewoon een. Ja, je kunt het afschuiven. En dat is. Het gaat van de ene ambtenaar naar de andere ambtenaar. Ja. Uh, meneer Oostrof, u zegt het probleem is complex. Het zal niet eens of drie uh, opgelost worden. Het is allemaal te versplinterd. Uh, nu is er deze hoorzitting in de, in de Tweede Kamer. Wat moet er dan gebeuren vanuit Den Haag? Nou, ik noemde net al... Een, ja, dat, dat, kijk, Den Haag is nou net vorige week gekomen... met een actieplan Zorg voor Jeugd. En er staan allemaal plannen in dat het allemaal nu straks uh, allemaal wel goed moet worden. Maar goed, ik zeg al, het papier is geduldig. En over de jeugd GGZ vind ik daarin heel erg weinig terug. Dus ja, ik, ik weet niet wat er met deze hoorzitting gebeurt nog. Uh, maar die dingen die ik net noemde... Hè, dat hele lange lijstje, ik was nog lang niet klaar... die, ja, ik hoop dat ze toch de, de, hun verantwoordelijkheid voelen... om, om dat ze zeggen, dit stelsel, dat geeft nog al wat problemen. Het is de ene brandbrief naar de andere die... Er komt, ja, wanneer gaat Den Haag een keer inderdaad zeggen... van nou, nou moet er echt ook ingegrepen worden. Ja, dat moeten we afwachten. Grote zorg dus om, om de zorg en zeker over de jeugd GGZ. Ik dank u allen vriendelijk voor dit verhaal... en voor dit lange lijstje met problemen die opgelost dienen te worden. Jeugdpsychiater Menno Oosterhof vanuit Den Haag. Succes daar nog. En ja, Marleen van der Vorst, bedankt. ervaringsdeskundige. En succes met de drie kinderen. Dank je wel. President Trump die trok zich vorig jaar terug. Hij wilde niets meer te maken hebben met de klimaatakkoorden van Parijs en hij deed dat ook zonder te betalen. Michael Bloomberg, de oud-burgemeester van New York, betaalt nu uit eigen zak het geld dat Amerika eigenlijk had toegezegd. Amerika made a commitment and as an American, if the government's not going to do it, uh, we all have responsibility. I'm able to do it, so yes, I'm going to send them a check for the monies that America had promised. To the Organisation though they got it from the federal government. Kijk, wij belonen dit gebaar met een nummer van Ramsje Shaffi. En dat in de uitvoering van, van Typhoon met Lisbeth List. Ik betaal met vrede. Yeah. Onvermaakt, onbemind. Onder in de kan kant tot de laatste druppel. Er valt niets te winnen door een andere kant op te kijken als de blik niet verandert. Kom binnen, mooie praatjes, mooie plaatjes. Schiet ze veilig van de nachtstand en ik verbaas. Soms is het te veel. Als ik eerlijk ben, is er wat er is, wat ik wil. Niets is nieuws, ik ken het al, maar met dank voor een mededelen. Zal loslaten als ik val, de hemel heeft nog nooit geval Liefde, het is goed, ik betaal met vrede Het gevecht moet gestreden, er zal niets worden vermeden. Er zal niets worden ontgaan, ik neem het aan in vrede Het ontsluiten van de poorten, het, het zoeken naar het licht Zal ik moeten ondergaan ik neem het dan in vrede. De ja. onvolmaaktheid hey, hey, hey. Yeah. van mijn daden.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 zal ik moeten ondergaan Ik neem het aan In vrede oh. <hijfie> Typhoon en Lisbeth List Ik betaal met vrede Allermooiste. Wat mogen we niet missen in de wereld van de kunst, van de cultuur? Prominente Nederlanders vertellen het ons en vandaag is het de beurt aan zanger, schrijver, dichter, presentator, producer, dames en heren, Rick de Leeuw. Rick, bijzonder goedemiddag. Wat is voor jou op dit moment het allermooiste? Uh, op dit moment durf ik zonder enige terughoudendheid te stellen dat B-Classic het allermooiste in mijn leven is. B-Classic? B-Classic, dat is een elf dagen durend niet-klassieke klassieke muziekfestival... In, in hier in Belgisch Limburg. De prachtige streek, de bloesemstreek, waar ik tegenwoordig woonachtig ben. Nou, leg uit! En de, ja, leg uit. Wel, uh, uh, dat is een bijzonder festival, het bestaat al een paar jaar... en meer dan honderd muzikanten werken elk jaar mee aan dit festival... en treden in wisselende samenstellingen op op bijzondere locaties. Gisteren nog, zondag... Uh, was ik bijvoorbeeld in een moskee in een grauwe buitenwijk... ergens bij Genk in de buurt, waar een schitterend concert was... op het trainingscomplex van, van Racing, de plaatselijke voetbalclub... daar werd gespeeld, en onder een brug... er was prachtig met eten en drinken erbij... onder een brug bij een verlaten spoorlijn... in de rafelranden van de stad, een prachtig concert. Zo'n soort festival. Het is weg uit de formele sfeer van het concertgebouw... Waar, de, de, waar je niet mag kuchen, waar je altijd bang bent... dat je stoel kraakt en je nooit weet wanneer je applaudisseren mag. Dat, dat herken je toch? Ja, dat ken ik, ja. Ja, ja, dan zit je zo en je denkt, wauw, geweldig. En je ziet om je heen iedereen zo afvragen, mag het wel? Ja. En bij ons mag dat. In B-Classic is dat eigenlijk uh, gewenst zelfs. Het, is, het heeft meer de sfeer van een jazzconcert... maar dan met topmuzikanten van gerenommeerde orkesten... die genieten van de vrijheid die, die muziek bieden kan. En ze doen dat voor, voor ons, voor het publiek... dat ook met volle teugen van diezelfde vrijheid geniet... En dat is, dat, is een, uh, dat is klassieke muziek, waardoor dat opeens zeer genietbaar en, en, en bewonderenswaardig wordt. Want wat kunnen die mensen ongelooflijk goed spelen? Ja, dat en heb je nog, heb je nog eigenlijk... een tip waar we nog naartoe kunnen? Ja, ja, het is, het, het, het, uh, uh, overmorgen bijvoorbeeld staat er in het Gallo-Romeins Museum in Tongeren... ...staan er twee meesterviolisten. Uh, Lorenzo Gatto, dat is een klassiek geschoold, schitterend violist. De koning van de bladmuziek, zeg maar, schitterend van toon. Ik heb hem zaterdagavond horen spelen. Prachtig, meeslepend. En hij sta, staat er samen met Tja Limberger. En dat is een jongen opgegroeid in de volksmuziek. En hij is blind. Dus aan, aan bladmuziek heeft hij niet zo gek veel... Die speelt virtuoos, vol spelvreugde, improvisatie, talent. En die twee, die moeten elkaar op het podium gaan vinden. Die moeten elkaar vinden, die, die willen dat ook graag... en die gaan dat ongetwijfeld ook lukken. En dat is B-Classic ten voeten uit. Talent, kunde, speelvreugde en de wil om elkaar te ontmoeten. B-Classic, het duurt nog een volle week, dat is eindeloos lang... En nu al veel te kort. Het allermooiste volgens Rick de Leeuw. Dankjewel, Rick. En wie wil nog, die nog wil gaan kijken, kijk even op de site www.bclassic.be. En dan een koppeltekentje tussen de B en Classic. NPO Radio 1. Patrick Claudius. De NieuwsBV. Oudste politiecommissaris Joop van Riesen legde jaren terug de wapenstok al neer. Maar gaat toch weer aan de slag. In het theater. Over die goede oude tijd. Zometeen in de NieuwsBV. Ik ben thuis gekomen wel eens. Op die dagen dat ik ook mijn arm niet omhoog kon krijgen. Zoveel hadden we geslagen. Dat kun je niet meer voorstellen gewoon. NTO Radio 1. is met Jeroen Cipkema.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 Pas op, nu volgt een mening. De Het is uh, maandag, dus ja. ik zeg uh, goedemiddag Ronald Schiphard. Goedemiddag. Toen ik elf jaar was, werd ik door mijn vader, door wie anders... meegenomen naar de Kuip. Zelf was hij er in de jaren vijftig met zijn eigen oude heer geweest. Mijn vader en ik, we gingen af en toe naar de Kromme Dijk... het gammele stadion waar FC Dordrecht speelde. Wij kwamen uit Dordrecht. Maar op mijn elfde vond mijn vader dat ik klaar was... voor het echte werk en wedstrijd van Feyenoord... Ik herinner me van mijn eerste bezoek... vooral de overweldigende wijsheid van het stadion. De Kuip, dat was een universum, dat was een aparte wereld. Ik herinner me de voetstappen in het trappenhuis de Ernst... waarmee de mannen in het stadion zaten. Gisteren ging ik met mijn jongste zoon, die ook elf is... naar Rotterdam voor de KNVB-bekerfinale tussen AZ en Feyenoord. We zijn al een paar keer naar de Galgenwaard geweest... voor een potje van FC Utrecht, maar nu was hij klaar voor het echte werk. Een wedstrijd van de club van zijn overgrootouders, zijn opa, zijn vader... En zijn broer. Het was erg verhelderend om met zijn jongens ogen naar het meest doorleefde stadion van Nederland te kijken. Al bij binnenkomst in de catacomben, wat een prachtig woord is dat toch, kreeg hij van een oude Rotterdamse meneer... zomaar een Feyenoord-sjaaltje om zijn schouders hangen. Ik ben een beetje te oud voor sjaalties, dus ik dacht... jij kan wel een Shaltie gebruiken, hij? zei de man. Maar na de weldoener verdween in de massa... een betere binnenkomer was er niet mogelijk. In het stadion zelf was mijn zoon geïmponeerd door alles. De geluiden, het tribale joel, de humor, de stewards... die strak met hun rug naar het veld toe naar het publiek bleven kijken... het vuurwerk, de helikopter... Die vlak voor de wedstrijd tot de binnenstip landen. De warming up van de spelers, de sfeer in de krakende, zuchtende, zwoegende oude dame die De Kuip heet. Net als ik was hij geïmponeerd door het gezang en de spreekoren. Halverwege de eerste helft was AZ aan een klein offensiefje bezig... dat door, de rot door het Rotterdamse deel van de aanhang lethargisch werd gevolgd. De Alkmaarse supporters begonnen pestig te zingen... Het is stil aan de overkant, stil aan de overkant. En dat zijn liedjes waarmee je moet oppassen. Want er bestaat zoiets als voetbalkarma. Binnen een minuut scoorde Feyenoord 1-0... waarop het Rotterdamse deel van het stadion, na te zijn uitgejuicht... al even pesterig reageerde met het massaal. Het is stil. Aan de overkant tot hilariteit van mijn zoontje. We, dat zijn mijn zoon en ik en de spelers van Feyenoord. We wonnen de bekerfinale met 3-0. En met een volle borst van emoties liepen we na de huldiging terug naar de auto. Er komt misschien ooit een dag dat jij met jouw zoontje naar de kuip zal gaan. Zei ik een beetje pathetisch. Maar hey, we hadden net de beker gewonnen. <lacht> dus dan mag het nuchter antwoorden mijn zoontje dat hij dacht van niet. Waarom niet? vroeg ik verbaasd. Papa, er komt een nieuw stadion dat nog veel groter en veel mooier wordt, antwoordde hij... met een glans in zijn ogen. En dat is waar. Want de plannen voor een nieuwe kuip op een andere locatie... lijken door iedereen te worden om... ah, die nieuwe kuip die gaat er gewoon komen. De oude, krakende, zwoegende kuip gaat verdwijnen. Maar zou je dat dan niet jammer vinden, probeerde ik nog... waarop mijn zoontje mijn walmende nostalgie wegwijfde. Zijn verlangen naar de toekomst is groter dan mijn hang aan het verleden. En dat is misschien wel goed ook. Prachtig. Ronald Gepard, Dankjewel. Dan een nieuwsupdate van de NOS, want klokkenluiders moeten beter beschermd worden. Vandaag heeft de Europese Commissie nieuwe regels gepresenteerd... waardoor het makkelijker wordt voor werknemers om met informatie naar buiten te komen. NOS-correspondent Arjan Noorlander in Brussel, goedemiddag. Goedemiddag. Wat, zijn, wat is nou de kern van deze nieuwe regels?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 Als ze inderdaad een misstand op het spoor waren, niet ontslagen kunnen worden en beschermd zullen worden. Ja, en, en waarom moeten deze regels vanuit, vanuit, vanuit Europa komen? Nou, omdat bij een paar grote zaken de afgelopen periode gebleken is dat die mensen niet beschermd worden. We kennen de Dieselgate-zaak bijvoorbeeld van Volkswagen, we hebben LuxLeaks gezien, het lekken van grote hoeveelheden belastingontduiking, uh, uh, gegevens in Luxemburg. Nou, die mensen die hebben dat niet alleen maar aan de, aan, de, aan de klok gehangen. Ze zijn vervolgens ook nog veroordeeld. Bijvoorbeeld in Luxemburg is een van de mannen die naar buiten is gekomen... tot een jaar gevangenisstraf veroordeeld. Nou, daarvan zegt de Europese Commissie... Ja, als die landen dat niet op orde hebben... als deze mensen geen bescherming kunnen genieten... dan moeten we het maar voor alle 28 landen in één keer regelen. Zijn er echt heel veel verschillen tussen al die landen die 28 EU-landen... hoe die omgaan met klokkenluiders? Ja, die verschillen zijn enorm. In Nederland bijvoorbeeld zijn er best wel aardig wat regels voor klokkenluiders. Inmiddels, hè, we hebben de bouwfraude gehad. We hebben veel klokkenluiders bij Defensie gezien. En inmiddels worden in Nederland klokkenluiders redelijk beschermd. Maar in Oost-Europa, waar de zwarte economie soms nog bijna de helft... van de totale economie is, waar veel corruptie is bij bedrijven... bij lokale overheden en zelfs soms op het allerhoogste niveau... bij zelf. Ja, daar laten de gemiddelde ambtenaar of de gemiddelde... De fabrieksarbeider het wel uit zijn hoofd om eh, te gaan zeggen dat daar iets mis is. Want dan weet hij zeker dat hij zijn baan kwijt is. En weet hij ook zeker dat hij onbeschermd is. Er is in die landen vaak helemaal niets geregeld. En dat willen ze dus nu uit Brussel opleggen. Maar die landen zitten waarschijnlijk helemaal niet te wachten op deze nieuwe Europese regels. Nou, die leiders van die landen niet, nee. Je kunt je goed voorstellen dat die vooral willen doorgaan... met de praktijken zoals ze er op dit moment zijn. Maar, zo zegt Frans Timmermans van de Europese Commissie... die dit plan vandaag presenteert... de jonge generatie in die landen willen wel dat het afgelopen is... want daar wordt op dit moment misbruik van gemaakt. Die moeten met te weinig rechten voor een te laag loon... vaak met corrupte collega's aan de slag van een hogere leeftijd. Dus hij hoopt op de jongeren dat die in die landen ervoor zullen zorgen dat die landen minder corrupt worden... en hij helpt ze erbij met deze nieuwe regeling. Arjan Noorderlander, dankjewel vanuit Brussel. Meer van de Nieuws-PV, ons op Facebook. Ja, je kan natuurlijk met een pensioentje lekker een beetje gaan reizen... of af en toe vissen. Je kan ook een boek gaan schrijven of het theater in gaan en ook nog met kritische interviews... je oude bedrijfstak een beetje wakker schudden. Oud-politiecommissaris van Amsterdam, Joop van Riesen, koos voor het laatste. Bijzonder ja. goedemiddag, meneer van Riesen. Hallo. Ja, vorige week las ik een uh, artikel uh, in het AD van u uh, met de kop... Geef criminelen geen rust, controleer ze tot op het bot. de criminele te veel met rust gelaten volgens u? Soms wel. Uh, mijn, mijn motto was altijd... maak de stad onveilig voor criminelen. Uh, dus geef ze geen rust in wijze. En de, Ik herinner me altijd nog een verhaal. Agenten gingen dat ook doen op een bepaald moment... als je dat maar vaak genoeg zegt. Dus ze begrepen de boodschap en ze gingen... op een gegeven moment Holleder controleren. Auto, iedere keer de auto aan de kant. En de vonden ze de een en andere... werd de auto in beslag genomen, weg. En Holleder liep op een gegeven moment... het politiebureau binnen... En schreeuwde daarvan, uh, uh, jullie vermoorden mij, jullie vermoorden mij. Mijn veiligheid is weg. Schitterend. Ik heb die agenten gewoon zitten. kijk, hier gaat het om. Maak uh, die stad maar gewoon onveilig voor criminelen. Geef ze geen rust. Uh, je, je moet ze dus opjagen, maar hoe zou je dat tegenwoordig kunnen doen? Nou, dat kan, dat, uh, uh, dat kan op allerlei manieren. Kijk, feitelijk is, maar dan worden we dus echt uh, theoretisch een beetje... Je moet boeven blijven vangen... Ze moeten gestraft worden. Dat is gewoon een kwestie van vergelding. Hè? Dat, dat hoort ook zo. Maar daarmee los je gewoon uh, maatschappelijke problemen niet op. Dus je moet ook alle andere manieren gebruiken. Jeugdzorg, uh, verslavingszorg en al die dingen om problemen aan te pakken. Gewoon. Het is niet zo makkelijk gewoon. Uh, alles moet in elkaar grijpen. Alles moet in elkaar grijpen. Dus je kunt het niet alleen met justitie en politie doen. Maar het is volgens mij ook niet zo makkelijk... omdat het uh, volgens mij in uw tijd nog iets, iets anders was. Tegenwoordig, die drugscriminaliteit in, in Amsterdam... het lijkt wel op een oorlog. Ja, dat zeggen we. En ik wil dat ook niet relativeren. Toch is het, dat ga ik ook in het theater doen... soms even goed... Om even te zeggen, laat ik even een stukje historie geven. He? Uh, want het is niet zo dat het vandaag zoveel anders is dan dat het 40 jaar geleden was. Ook toen werd er geschoten, ook toen werd er soms. Um uh, onvoorstelbaar geschoten, wat je eigenlijk, uh, wat, wat vergelijkbaar is met nu, de dag van vandaag. Dus door een beetje de historie ook neer te zetten, krijgen we ook een beeld van, ja, dit is wel een probleem, wat al veel en veel langer speelt. Heel erg structureel is gewoon. Ja, maar wat ik nu ook hoor door, door dit programma, als we mensen over die, uh, die, die oorlog, uh, die Amsterdamse onderwereldoorlog hebben, dan zeggen ze, de jongens zijn veel gewetenslozer. En wat je ook ziet, weet je, dat er ge geschoten is en iemand gewoon per ongeluk is neergeschoten in in een jeugdhuis. Dat was gewoon de verkeerde jongen, die was 17 jaar. Of gewoon iemand onthoofd en dat hoofd werd gevonden voor een shisha-lounge. Ja, ja. Die, dat gewetensloze zit er veel meer in, heb ik het idee. Um, dat, dat, dat is wel het beeld. Maar het wil niet zeggen dat dat 30 jaar geleden niet voorkwam. Wat is dan een voorbeeld 30 jaar geleden? Criminelen, bekende criminelen... die honderd uh, kogels afschuurden op een politieauto die langskwam. 100 kogels. Nou, daar werd een stukje over in de krant geschreven. Dus ik zeg niet dat het niet geweteloos is nu. En dat het, uh, uh, dat het allemaal makkelijk is. Uh, maar uh, het is ook niet zo dat dat, uh, dat dat morgen opgelost is. Dat Laat ik het dan maar zo zeggen. Dat we zeggen, nou, hoe moeten we dit nou aanpakken? En dat het morgen gewoon dit probleem opgelost is. Dat is het dus niet. Zolang die drugs er zijn, hebben we... Inderdaad, gewoon uh, liquidaties vermoorden elkaar. En datgene wat nu gebeurt, is dat ze wat makkelijker die kalas niet opgrijpen... en uh, op een gegeven moment erop losschieten. Ja, we, we noemen het nu de, de, de mokromafia, maar u bent het niet eens met deze termen. Het is gewoon poldermafia. Het zijn de, gewoon de nieuwe Amsterdammers. Poldermafia? Ja, dus kijk, uh, John van der Heuvel kwam in de tijd met de term poldermafia. Dat ging over de Amsterdamse criminelen. Ja. En we roepen dan nu Mokro. Maar dit zijn nog de Amsterdamse criminelen. En ja. die heten dus ook poldermofia. Waarom Mokro? Het is een jongen met een Marokkaanse achtergrond... met een Antilliaanse achtergrond... Surinaamse achtergrond, Nederlandse achtergrond. Dat is het beeld van Amsterdam. Ja. Dus... Waarom zou dat anders zijn, hè? Dus roep het maar gewoon. Ik noem het dan maar poldermafia. En met deze uh, uh, uh, kennis en wijsheid en, en historische achtergrond... gaat u dus het theater in. Uh, uh, 41 jaar zeg uh, delen met ons. Maar, maar waarom, wanneer dacht u nou, weet je wat, ik ga eens op de planken staan? Nou, dat was... Uh, ik heb tegenwoordig een manager. Een agent. Je <lacht> bent de popster. Ja, die joeg mijn theater in. <lacht> u bent de Beyoncé van Amsterdam geworden. Ja. Ja, dat had ik zelf nooit kunnen bedenken. Dus die begon erover, die had al contacten. En die zei, je moet een theater in. Mijn eerste reactie was van... Oh, ik ben aan schrijver dat vind ik al mooi genoeg. En daar wil ik ook iedere keer mee ophouden. Nou, dit, ja, dus op een of andere manier klikte dat wel. En ik vind het ook wel weer leuk. Het is spannend en leuk. Ja, het is zeker spannend. Uh, maar wat gaat u ons vertellen op het theater? Wat je eigenlijk doet, is uh, mensen beelden meegeven. Dat doe je met schrijven. Ja, mensen, dat doe je eigenlijk in theater ook. Dus ik heb een regisseur en die heeft mij eigenlijk toch gewoon... Heel, uh, met een aantal sessies geleerd van... je neemt de mensen bij de hand met beelden. Dus bijvoorbeeld 40, 50 jaar geleden, het oude bureau Warmoestraat. Daar ga ik met de mensen naar binnen... waardoor ze zelf gaan zien hoe het nou was in die tijd. Hoe dramatisch het soms ook was. Dat de politie daar rondliep met de sabel. Uh, dat, dat zijn, uh, en daarna zitten we weer gewoon in de uh, huidige tijd. De dag van vandaag enzovoort. Dat is het leuke ervan. Uh, dan, uh, als u het dan toch over beelden hebt... dan wil ik wel een mooi uh, uh, beeld met u doornemen. Want we hoorden het net ook al in, uh, vlak voor uh, het half eentje. Nou, want in uw tijd ging het er lekker hard aan toe. U schuwde de wapenstok helemaal niet. En uh, dat wil ik nog wel een keertje horen. Ik ben thuis gekomen wel eens op die dagen... dat ik ook mijn arm niet omhoog kon krijgen zoveel hadden we geslagen. Dat kun je niet meer voorstellen gewoon. Ja, dat is ook bijna niet meer voor te stellen. Niet meer voor te stellen. Ja. Waarom was dit? Nou, wij hebben in die beginperiodes... hebben we veldslagen meegemaakt. Dagenlang veldslagen. Dag in, dag uit. Dus avond in, avond uit. Dat, dat de bakstenen en de fietsbellen... om je heen vlogen, bij wijze van spreken. Gewonden om je heen. En dan werd er geslagen. En... Daar deed ik natuurlijk zelf ook aan mee gewoon. Hè? Dat was ook overleven op een of andere manier. En dan, ik weet dat ik na twee, drie dagen thuis kwam... en dan kon ik mijn arm niet meer omhoog krijgen gewoon. Dat, eigenlijk kun je je dat niet meer voorstellen. Dat de oproer en die jaren die toen zo geweest zijn... aan de ene kant hè, de oproer en de veldslagen... en aan de andere kant de provo's waarbij het over niks ging en de politie ook niet beter wist om dan toch ook de provo's te slaan. Dat was weer de andere kant. Dat, uh... Ja, maar dat harde ingrijpen, dat zo hard gaan slaan... dat je ar je arm bijna niet meer kan bewegen de, de dag daarna. Probeer... Was dat nou de manier om het op te lossen? Op dat moment kon het niet anders. Als massa's iedere keer weer terugkomen, iedere keer door blijven gaan... Uh, wat je ook doet, ze blijven Het is zelfs zijn er momenten geweest dat we met de karabijnbrigade op rij hebben gestaan. Om te, om te schieten over de koppen van de en trokin juni 66. Stel je het voor dat daar dus twintig agenten staan met een karabijn. en die krijgen opdracht vuur. Het is gebeurd. Die hebben over de koppen heen geschoten. Dat zijn beelden waarvan, we, als je er nu kijkt naar Amsterdam, dan heerst er alleen maar vrede. Ja. En dan hebben wij het natuurlijk wel over Mokro en een kop die daar voor de shi ligt. Maar, oh. ja, maar, maar, maar als u deze beelden vertelt uh, in, in het theater, wat moeten wij dan leren over het nu? Nou, dat we soms, ik wil niet zeggen relativeren, maar um, dat we... Laat ik het zo zeggen, dat, dan leren we één ding: dat de problematiek van drugs niet morgen opgelost is. De problematiek van wapens morgen niet opgelost is. Um, uh, dus ja, moet je dan aanvaarden dat, dat in Nederland en ook in Europa heel veel drugs worden gebruikt? Dat er zo'n markt is? Moet je dat altijd allemaal. Dat is ook een moeilijke vraag. Want moet je dat aanvaarden? Eigenlijk niet, het is verkeerd. Maar vergeet maar dat het morgen opgelost is. Want van de drugs die hier binnenkomen, hier in Nederland, in de havens enzovoort... gaat 90% door naar alle landen in Europa gewoon. Dus het is niet alleen een Nederlands probleem. Het is een internationaal probleem waarbij de wereld dat gewoon gebruikt. En dan maar roepen, dat moet morgen afgelopen zijn... Maar het, het, het, Sorry, mooie is, het, het mooie is, u waarschuwt of u geeft uitleg... of een beetje college hier op de radio. U doet dat uh, uh, ook op theater, maar dan is er ook een, een, een nieuw boek. Het heet Baby Vermist. U schrijft uh, vaker uh, boeken. En dat is dan fictie, maar uh, ik lees dan even het begin voor. En dan gaat het uh, uh, over uh, hoofdagent Petra de Bruin. En die, die, die fietst door uh, een van de mooiste winkelstraten van Nederland. Dat is dan de Haarlemmerstraat, die ken ik goed. Jarenlang was dit een van de mooiste winkelstraten van Nederland geweest, maar nu was het toch het drukste wietstraat van het land. Het verzadigingspunt kwam in zicht. Winkelpubliek begon, begon de straat te mijden en reguliere zaken gingen over de kop. Dan denk ik bij mezelf ja, is dit nou fictie of non-fictie? Is dit een, weer een waarschuwing van de oud-hoofdcommissaris Van Riesen? Ik meng dat wel door elkaar. Dat werk ja. ik. In het schrijven van fictie pak ik beelden die dus werkelijkheid zijn. En daar zit een boodschap in van wat ik wel vind van wat er in Amsterdam gebeurt. De openheid is prachtig, hè, ja. ons Amsterdam. Maar je maakt ook veel dingen kapot. Gaan. Maar waarom wil u op de, de trommel slaan? Waarom denkt nou, u manier? Het is aan de nieuwe generatie. Ja, die moeten daar maar naar kijken. En als je daar rondloopt. Dan denk je. Ja, jongens, dit gaat toch niet meer. Dat we zo in de walmen zitten daar en dat winkels weg moeten enzovoort. Loop nou, volgende stap, over de wallen. Hoe lang moeten we daar nog gewoon? Uh, prostitutie aanvaarden gewoon. Het is op, ja, ik, ik, ik zeg niet dat er geen prostitutie mag zijn... maar gewoon dat beeld van Amsterdam. Dus laat er eens een keer een burgemeester opstaan... die zegt over vijf jaar is dat afgelopen. Zijn dat normale straten? Mag dat dan een boodschap zijn? Ik uh, hoop dat ze allemaal in uw uh, theaterzaal uh, komen zitten... en uh, misschien wat van u oppikken. Aanstaande woensdag is het zover, 25 april. Het Amsterdam van Joop van Riesen in de Meervaart te Amsterdam. Dank u wel. Graag gedaan. Er is extra nieuws vanuit de NOS. Het kabinet maakt de omstreden stukken over de dividendbelasting openbaar. NOS-verslaggever Hans Andriega in Den Haag. Goedemiddag. Goedemiddag, Patrick. Wat is er gebeurd? Nou, iedere maandagochtend is er uh, het zogenaamde coalitieoverleg... De vier regeringspartijen die komen dan bij elkaar... in het ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid. En daar praten ze over een heleboel dingen. Maar nu was er aanleiding om te praten over uh, ja, het rumoer dat er is ontstaan... over uh, de stukken, memo's, notities die er tijdens de formatie waren... over het afschaffen van die dividendbelasting. 1,4 miljard euro is daarmee uh, gemoeid. En uh, er waren steeds meer vragen uh, over wat stond er nou in die stukken. Wat waren de adviezen en waarom mogen ze niet openbaar zijn... Nou, vanochtend zei premier Rutte... we hebben er uh, uitgebreid met elkaar over gesproken. En we hebben vastgesteld dat er regels zijn... wat je wel en wat je niet openbaar kan maken. Maar we hebben ook vastgesteld dat er een hoop gedoe over is. En een hoop vragen. En dat de betrouwbaarheid van uitspraken van ministers... in twijfel wordt getrokken. Kortom, hij kwam na afloop tot de volgende conclusie. Dat afwegend, hebben we gezegd... Uh, is het goed om een eenmalige uitzondering te maken... op de vertrouwelijkheid van die stukken. Dus eenmalig omdat we echt van mening zijn dat als je dat ook op andere onderwerpen zou doen... en bij andere formaties, dat het voor meer in Nederland onmogelijk wordt. Eh, tegelijkertijd, als we dan de eenmalige uitzondering maken... dan gaat het dus over die stukken die staan eh, bij dat vop verzoek eh, op de financiënlijst. Stukken gemaakt ten bate van de formatie. Het gaat wat ons betreft ook om de twee memo's waar vanmorgen de telegraafspraken van was eh, van Erik Wiebes... Uh, maar we gaan ook vragen bij andere departementen of er bij hen nog stukken zijn die gemaakt zijn uh, ten behoeve uh, van de formatie. Nou, zodra we weten wat dan de timing is waarmee we iets kunnen verspreiden, dan laten we dat weer weten. Zijn het dan alle stukken die openbaar worden over dit ene onderwerp de dividendbelasting? Nou, dan gaat het dus om de stukken die bij financiën op de inventarislijst staan bij het WOP-verzoek.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 Uh, dat die inventarislijst van financiën met zorg is opgesteld. Dus je hebt nooit garanties dat er nooit meer een stuk ergens opduikt, Maar de kans erop wordt van een stuk kleiner. Die kans wordt een stuk kleiner, Patrick. Maar je hoort al dat uh, zekerheid wordt niet gegeven. En ook op vragen die we uh, stelden aan uh, premier Rutte... Uh, kunnen we straks in die stukken ook lezen... wat bijvoorbeeld de ambtelijke adviezen waren van het ministerie van Financiën. Of die afschaffing van de dividendbelasting. Of dat nou wel zo'n slim plan is. Of dat wel voldoende gaat opleveren uh, als je het vergelijkt met wat het gaat gaat kosten. Daarover bleef Rutte uh, nog vaag, dus uh, daarvoor moeten we wachten totdat die stukken inderdaad openbaar worden. Maar Hans, is het nou een enorme draai met wat hij afgelopen vrijdag zei op de persconferentie? Rutte? Ja, toen zei hij uh, nog van uh, ik heb er geen herinnering aan, uh, terwijl nu kon je hem net ook horen zeggen dat er wel heel veel stukken zijn, dat ze nog tijd moeten hebben om alles te verzamelen. Rutte blijft er wel bij dat, uh, ja, dat hij die herinneringen uh, uh, niet heeft, maar... Ja, ik proef het daar zelf ook wel in... als ze nu onder druk toch stukken openbaar gaan, gaan maken... Uh, dat dat... Dat, ja, dat die versie niet meer geloofwaardig wordt geacht. En dat ze nu dan ook hebben besloten van, we gaan het openbaar maken. En of het een draai is, ik denk dat Rutte nog steeds kan zeggen... ik had er geen herinneringen aan, maar uh, om dat soort uitspraken in de toekomst te, te voorkomen... gaan we het nu echt openbaar maken, zodat iedereen er herinnering aan heeft. Typisch Rutte. Dankjewel, verslaggever Hans Andriega in Den Haag. Want het is hoogste tijd voor de weddenschap. Minimaal een half uur in je achtertuin in de zon en dan bijen tellen. Dat was afgelopen weekend geen straf in Nederland. En gelukkig maar, het was namelijk de tijd voor de allereerste nationale bijentelling. Hoeveel er uiteindelijk geteld zouden worden, daarover wedde Willemijn met de woordvoerder van de telling. Margie de Ruiter en even luisteren wat zij toen zeiden. 9887. 9887. 980. En er ik weinig. Nou ja, dan geeft je er toch lekker ja, boven zitten. Nee, ik denk dat er echt wel. We zijn heel bewust tegenwoordig van de bijen. Er wordt veel aan gewerkt aan de bijtjes. Dus ik denk 14.300. 14.300. Ja, precies te zijn. Ja, op dit moment staat de bijenteller op 41.450. Dus dat betekent dat Willemijn heeft gewonnen en ze wint, jawel, een bijzettafel. In Rotterdam is het feest, want Feyenoord won daar in hun eigen kuip de KNVB-beker. En vanmiddag staat er huldiging met het elftal, met de supporters en met Rotterdamse artiesten op het programma. En Lee Towers is natuurlijk een van die artiesten. Uh, maar de vraag is nu gaat de, geboor, de, de geboren en getogen Rotterdammer het droog houden? Daarom uh, gaan we wedden. En uh, niet met uh, de eerste de beste, namelijk met hemzelf. Lee, goedemiddag! Hey, goedemiddag. Ja, en uh, bijzonder hartelijk uh, jongens, gefeliciteerd. Jongens, jongens, jongens. Is ja, weer geweldig, hè? Is het weer geweldig? Om even op jullie poren een gesprek terug te komen. Van mij mag er een bij bij, hoor. Ja? Ja, de, de, de bijen zijn prachtig, maar een, een kvb beker erbij, dat is toch ook mooi? Die hebben wij er ook bij. Ja, hoe, hoe heb je het gevierd gisteravond? Ja, we, zijn, we waren natuurlijk in het stadion. En daar zit je natuurlijk met een clubje mensen. En die, daar is de euforie natuurlijk hoog. En daar geniet je van. En, en na het, uh, het, uh, het kampioenschap, na 18 jaar, waarbij uh, acht, na 18 jaar frustratie weggezongen wordt, werd, uh, uh, is dit natuurlijk toch net even anders. Daar zijn we gewoon hartstikke blij mee. Omdat we voor de competitie niet meer aanmerking komen voor het landskampioenschap. Ja, dan pak je toch zo'n gauw KNVB-beker nog even mee, toch? Dat is toch geweldig. Ja, het is zeker geweldig. Maar de grote vraag is natuurlijk... Uh, ja, om rond een uur of drie, dan, dan, dan mag jij weer gaan zingen. Gelukkig ga je weer zingen. Maar de vraag is, ja. ga je het droog houden of uh, word je toch emotioneel? Nou, dat, dat hangt altijd van omstandigheden af. Hoe, hoe men reageert, wat gebeurt er? Is, zijn er momenten dat iemand iets zegt waardoor je geëmotioneerd raakt... Ik weet nog wel dat uh, vorig jaar Dirk natuurlijk zijn laatste wedstrijd met drie doelpunten uh, afsloot. En ja, dat, dat, dat is wel een emotioneel moment. En ja. dus, ik weet niet wat, wat iemand van. Uh, Giovanni heeft voor de vierde keer nu op, op rij een, een, een mooie prijs binnengehaald. En uh, ja. En die, die had voor, vorig jaar ook een opmerking waarbij uh, we allemaal ook een beetje volschoten. Maar ja, nou moet je het is nu zeggen... Dat is de uh, die in een belangrijke rol speelt, toch? Litouwers, ja. ga je het deze keer droog houden of niet? Ik, ik, ik weet het niet. Ik, uh, ik hoop het, maar, maar ook ergens weer van niet. Zeg. Nou goed, nou dan, dan, dan, dan weet jij dat jij het uh, droog houdt... maar ik denk ik natuurlijk het, ik van niet, want ik vind jou een gepassioneerd mens... en ik hoop dat je gepassioneerd zal zingen. Ik Ja. Nou, want fantastisch. Je weet het, jongens, je weet het, hè. He. You never walk Niets alone. is sterker dan het ene woord...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 Kies ook voor efficiënter werken en ga naar Synthes.nl. Synthes met een Griekse ei, en dubbel S. Een topmerk CV-ketel vanaf 23,95 euro per maand. Veenstra.com. Technisch dienstverlener en een personeelstekort? Synthes.nl